Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt de portemonnee om te zorgen dat nieuwe woonwijken goed bereikbaar zijn. 7,5 miljard euro wordt er vrijgemaakt voor betere wegen en fietspaden. De helft van het geld gaat naar openbaar vervoer. En dat is nodig, want er worden veel nieuwe huizen gebouwd, zegt staatssecretaris Heine van Infrastructuur. Het is dus heel erg belangrijk dat die meteen aan de voorkant op een goede manier ontsloten worden. Want vroeger zag je bijvoorbeeld dat bij de Finex-wijken eerst werd Gebouwd en daarna werd pas nagedacht over een goede ontsluiting. En nu hebben we het omgedraaid. Dus we hebben gedacht van oké, okay, we moeten die woningen wel realiseren. Maar eerst nadenken over een goede ontsluiting. Zo wordt de Amsterdamse Noord-Zuidlijn doorgetrokken naar Schiphol en Halfdorp. In Groningen komt een station bij een woonwijk die nog moet worden gebouwd. En ook de regio Eindhoven moet bereikbaarder worden voor trein, bus en fiets. Unies moeten bekendmaken wat de bijbaantjes zijn van hun hoogleraren. Dat wil minister Dijkgraaf. Hij komt met het advies na een onderzoek van Nieuwsuur. En daaruit blijkt dat hoogleraren hun bijbanen... lang niet altijd volgens de regels publiceren. Volgens Dijkgraaf zijn er regels, maar gaan instellingen daar slordig mee om. Twee jongens van 15 en 16 en een man van 37 uit Rotterdam... zijn opgepakt na een grote vuurwerkvangst. De politie vond bijna 390 kilo aan illegaal vuurwerk, voornamelijk cobra's. Een groot deel hiervan lag in een container in Schiedam. Een ander deel lag in een auto die geparkeerd stond voor het politiebureau in Spijkenisse. En goed luisteren, ruiken en heel snel zijn. De 18 beste jachthonden van het land deden vandaag mee aan het Nederlands kampioenschap in Biddinghuizen. Tijdens de wedstrijd moeten de honden zo snel en goed mogelijk een stuk wild opsporen dat ergens in de natuur verstopt ligt. Daar ging de een wat beter af dan de ander. De hond heeft goed gewerkt, ik heb alles gedaan wat ik te vroeg heb, ze allemaal gedaan. dus ik ben zeer tevreden. Nou, oh, niet zo geweldig, maar hij heeft één iets binnengehaald.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 is er ook af uh, voor dit uh, tweede uur. Het is een band uh, die uh, David Molenburg, onze burgemeester, heel erg uh, hoog in het vaandel heeft staan. De Rotterdamse band Tremhouse En ze hebben ook al een uh, EP uitgebracht. Uh, Rotterdam! Zo heet dit uh, EP. Dat werk je dan in dit geval. En Amoer Amour was de single die ze er vanaf hebben gehaald. Make it happen is trouwens dat de andere bekende singles die ze ervoor hadden uitgebracht. Vier nummers staan erop. Het is echt het betere ramp- en stampenwerk. Um, welkom in dit tweede uur van deze Alternative FM. Wat weer geld in het teken staat van het live optreden van de mannen die zich op dit moment aan het warmen draaien zijn van Turmoil. Want uh, die uh, gaan zo direct uh, een aantal uh, nummers laten horen. En er is er één die maakt hier overuren. En dat is Marcus van Dam. Want uh, ja, je moet het eventjes uh, stellen zonder Martijn luiten. Want normaal gesproken is uh, die er ook altijd een beetje bij. Maar uh, dat zit er even voor vanavond niet in. Dus um, dat heeft uh, alles te maken met uh, wat omstandigheden. Maar uh, goed, daar ga ik er niet al te diep op in. Um, nieuws uh, betekent ook uh, van het uh, popfront van FIEP. Uh, daarachter zit Verle Driezer en die Fiep... die wordt nogal erg uh, in uh, de markt uh, gezet... door een collega van mij, Conjo Vergeer van IndieXL. Die loopt er uh, min of meer mee weg. Maar ja, ik uh, zou uh, hetzelfde gedaan hebben eerlijk gezegd. Het is een beetje stevig werk... en ik, uh, ik heb begrepen dat ze bij Eurosonic Noorderslag mag aantreden. En dit is haar laatste single, dat het dat nummer heet Lola. So let me tell you something about a place well, I've never seen before I've only created before It's kind of a run, I know But I just don't know where to go Lola wrote something in my eyes Looking for it I was such a big fight the inside Joshua Daniel met uh, Undertale. En daarvoor hoorde je Vip met Lola. Zullen we even kijken of het ook uh, daadwerkelijk uh, gaat lukken met uh, de mannen die in de studio staan. Uh, de soundcheck uh, is al een aardig hint op streek. Dus ik denk uh, dat we uh, meteen uh, zo dadelijk uh, wel kunnen gaan beginnen met, uh, met het optreden. Maar uh, we wachten nog heel eventjes daarmee. Uh, om een beetje aan het uh, spoolboekje van 10 voor half en 10 uh, over het half uh, te doen uh, denk ik dat we dat uh, net aan gaan redden uh, als ik uh, zo uh, Marcus van Dam met het straight op zijn voorhoofd uh, bezig zie, ja dat is uh, <laughs> dat is vandaag uh, toch eventjes uh, voor twee mannen uh, spelen maar goed, hij doet het hartstikke goed uh, dat uh, moet ik wel zeker eventjes uh, bij vertellen um, uh, we gaan uh, verder met nog uh, één, denk ik, één nummer uh, nog uh, te draaien ik hoop het. Uh, en dat is uh, Light by the Sea. Die hebben we um, eerder uh, ooit nog gehad. In 2021 zijn ze hier uh, geweest. En toen speelden ze een akoestische set. Maar ze zijn weer helemaal terug. Want dit is een uh, laatste single en dat heet Damien. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat is het? Ah, nee, ik, ik, ik bedien dit schuifje. Nee, ik heb, alles uh, staat goed hoor. Dus uh, nee, er is helemaal niks aan de hand. Ja, dat krijg je als er één man... Uh, ergens uh, niet in het veld uh, staat opgesteld. Dan moet je met tien man verder spelen. In dit geval zijn het er dus twee. En uh, we hopen straks dat we de baas van de televisie... hier ook nog, uh, nog hebben. Dus dan uh, tenminste in elk geval voor ons programma. Uh, dat was uh, Light by the Sea... met uh, Damien. En inmiddels is alles gereed. Uh, de introductie gaan we zo dadelijk uh, doen. Maar eerst uh, laten we ze even horen. En uh, dat is uh, de muziek van Turmoil. Uh, ze komen uit uh, Utrecht, heb ik me laten vertellen. Of tenminste, in ieder geval een deel komt er uit Utrecht. Ja, Bart was zo vrij om dat uh, een beetje te zeggen... maar uh, dan heb ik dat al bij deze gezegd. Um, uh, even één ding, Bart. Uh, dat mag je gewoon door, door de microfoon heen zeggen. Uh, de EP heet Evergreen, hè, toch? Nee, de EP heet Volume One. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Uh, Evergreen staat erop als het, het goed staat er is. Op, ja, dat was een van de singles. Zie je? Dat, uh, daarmee uh, word ik op het uh, verkeerde benen. Vol. Dat impliceert, maar daar gaan we het straks over ja, hebben, ja. dat er ook ja. nog een volume toe aankomt. Maar goed, eerste nummer van vanavond uh, van Turmoil is Find the Gold. One, two, three. He dreams as a dead bones. Still a girl Stood up from her seat Is, uh, hier is uh, de start uh, gemaakt. Uh, het nummer heet Find a Gold. Uh, nou, ja, dat is heel gevaarlijk. Ik heb dat opgeschreven. Maar nu zie ik ineens mijn eigen handschrift niet meer. Weary-Eyed en dan... Traveler. Weary-Eyed Traveler. Onze dat, eerste single. Dat was jullie eerste single. Maar die sta, staat hier eigenlijk ook op die, uh, op dat, uh, op ja, die EP? Absoluut. Ja, Oh, daar staat die ook op. Dus ook op volume 1. Oké, okay, hier is uh, nummer 2 voor vanavond. Weary-Eyed Traveler. off your demons, girl Come on, I know a place where they could run Ja, ja, ja, ja, ja, Dat uh, was uh, Weary Arts Traveler. Dankzij Bart heb ik mijn eigen handschrift een beetje weer kon, kon ontcijferen. Um, we gaan even een stuk muziek draaien. En daarna gaan we eens even met hem en, uh, praten. Want dat is ook heel belangrijk dat we dat ook doen. En dit is Eva Lima, vorige week nog aan de telefoon. En dit is de laatst verschenen single, Pearl Inside. Deep in the dark, feeling the pressure from above nobody knows what's under the surface caught in the flood Uh, zij. En haar laatste single heet Pearl Inside. Uh, nou, uh, de, de eerste blok van twee zit erop. Uh, dat uh, zijn drie heren. Want de vierde, dat is Arno, de bassist. Die uh, blijft even een beetje, echt, uh, een beetje achter, maar dat, uh, dat is niet erg. Uh, want die andere drie die willen wel wat, uh, wat uh, <laughs> vertellen over. Uh, Laat ik eerst beginnen bij jou, Jasper. Want er uh, oh ging. <laughs> uh, even de korte introductie. Turmoil is een Amerikanenband. Hè? Dus ja, dat ja. is uh, meteen goed. Uh, maar uh, we zaten uh, net met de soundcheck en er uh, dus zaten wat oh. uh, zweetdruppels zo, bij jou yeah. op je voorhoofd. Wat is er allemaal aan de hand? Uh? Ja, er ging even iets mis. Ja, ja? De, ik probeer mijn jackkabel in mijn gitaar te drukken en ik druk zo mijn hele jackpoort in mijn gitaar. Dus uh, ja, dat is uh, knap lullig. Technical difficulty. Ja, precies. En vooral <laughs> nu zijn we, het gebeurt nooit. En dan nu op de radio moeten ja, spelen, dan uh, denk uh, je... Ja, uh, zoiets uh, van... Ja. Wow. Wow. Een beetje jammer eigenlijk. Een beetje, ja. beetje jammer. Maar hij doet het. Hij het, doet het ja, ja. Met tape hebben we het ja. helemaal uh, aan elkaar kunnen plakken. Dus uh, als oh, dus het geluid uit. Jullie zijn geen plakbandband, hè? Nee. Nee. Nou, ja. dat, dat toch helemaal ja. niet. <laughs> dat is, uh, even over jullie. Want dan moet ik even een kleine credit uh, geven aan weer een radiocollega in het land. Dat is Maarten Verduin van uh, Podium 1071 van Radio Woerden. RPL, ja. geloof ik. Mm -hmm. RPL-woede. Eh, want uh, daar heb ik jullie voor het eerst gespot. En toen dacht ik, is een leuke band. Nou, nou ah, dankjewel. Dankjewel. Dus, uh, dankjewel. Hadden jullie daar ook uh, live op uh, getreden? Uh, ja, dat, Vraag het dat aan jou, Bart. Wat je? Ja. Sorry. Uh, dat gaan we nog doen. Dat op je uh, je de 17e van december zijn we daar in de uitzending. Oké. Okay. Maar uh, Maarten, die volgt ons inderdaad al een Heel lange een tijd, tijd hè? Ja. ja, dus eigenlijk sinds dat we echt de eerste single hebben uitgebracht, is die al, uh, zijn we een soort van op zijn radar. En dat is natuurlijk uh, hartstikke tof. Ja. En, uh, ja, uh, zo af en toe moet ik ook een beetje al die radioprogramma's uh, een beetje uh, afstropen van wat er allemaal, uh, wat er allemaal is uh, in het land. En jullie kwamen dus via de, de credits van Maarten Verduin bij mij op de radar. Dus uh, dan is het ook een uh, zaak dat ik er iets mee doe. Uh, want. Kijk ook even naar jou, Thijs. Jij bent de, de, de drummer van het. De herrieschopper. De herrieschopper. Schopper. Nou, van nu vanavond. vanavond wil mee. Dat ja. valt mee. Ja, ja. Um, even over, uh, over uh, jouw aandeel. Uh, ben jij vanaf het begin of aan bij deze band? Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja. Ja. Ja, het, ik, uh, we begonnen. Uh, Bart vroeg tijdens de corona, of een beetje einde corona-periode, mm -hmm. vroeg hij aan mij of uh, we een, een koffer wilden gaan uh, opnemen. Mm -hmm. Met van. Um, Kom pick me up van Ryan Adams. Ja. En uh, met de vraag of ik daar drums uh, op, voor op wilde nemen en uh, de boel te mixen. Natuurlijk mm. ja, wil ik dat doen. Altijd ja. leuk. Ja. En uh, eigenlijk hebben we daar al heel snel Jasper en Daarna Arno er ook bij gevraagd. Arno voor de bas, Jasper voor de... de, de in dit geval de banjo. Voor, ja. Ja. voor de banjo, ja. Ja. ja. is leuk. Zo'n ja. banjo geeft ja. echt zo'n mooi gevoel. Ja. erbij. Ja, zeker. Ja. Ja. En zodoende eigenlijk, zo ja. nou is het uh, balletje een beetje gaan, uh, gaan rollen. Ja, want het eerste nummer Find... De gold. Ja. Ik had echt een beetje het gevoel: uh, we zijn aan het goud delven en uh, een op zoek naar het goud. En ik zie die gouddelver ook helemaal voor me met een, uh, <lacht> met een fles aan zijn mond uh, en uh, weet ik allemaal wat. Dus, ja. wat nou, prachtig als dat zo uh, tot de dat is. Dat is een beeld hoor, uh, in ieder geval. Wat ik ja, ja, uh, iedereen mag daar zijn eigen beeld aan Natuurlijk. <lacht> <Ja>, dat <lacht> is dus, uh, <lacht> dus te gek. Alleen ja. maar dan, dan werkt het. Dan werkt het. Ja. Uh, is dat ook uh, wat, uh, wat jullie proberen uh, te bereiken met, met de songs? Dat je ook het, uh, het beeld erbij kunt versterken als je goed naar de tekst luistert. Hè? Want dat uh, is wel een voorwaarde. Ja, in zekere zin wel. Het is natuurlijk een, uh, een beetje die Americana-volkie-achtige muziek. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, heel lyrisch eigenlijk. Het ja. gaat heel erg om de, om de tekst en wat je vertelt. Dus dan is het wel zaak om daar een soort van... Uh, ja, een beeld bij te gaan scheppen. Ja, natuurlijk. Uh, Americana, ik zei het al bij, bij de introductie. Uh, waarom Americana? Nou, Americana is... Uh, ja, die term is vooral, hebben wij erin gegooid... omdat wij heel veel invloeden hebben. Mm. En het is eigenlijk uh, alles wat over de plas komt. Dus zeg maar uit, uh, uit de United States. Mm. De, dat valt allemaal een beetje onder die Americana-vlag. En dus ja. dan heb je het over, over uh, rock'n'roll... en uh, ja, Amerikaans volk natuurlijk. Dus weer anders dan Ierse volk. Mm. En, en country. En dat ja. zijn eigenlijk al die dingen... die ja. we zelf te gek vinden om te luisteren. Ja. En dus dat komt er eigenlijk ook uit als wij gaan schrijven. Het is eigenlijk ook een beetje bluesy? Ja, zeker. Ja, ja. ja vooral Jasper, de, die is echt eigenlijk een ja En, en ja, toch ja. die invloed die, die komt er toch wel in, in je eigen werk ook uit. Ja. En dat is zeg maar die samensmelting van wat wij allemaal te gek vinden. Uh, dat kun je natuurlijk altijd onder die Americana-paraplu doen. Want tegenwoordig is muziek helaas een beetje hokjesdenken. Ja, omdat, oh, dat ben ik met je eens. Alles een beetje een genre gegeven. Dus wij dachten, we noemen het dit. En dat kunnen we in principe doen wat we willen, want het is ja. zo breed. Ja, want uh, jullie zijn niet de eerste. Uh, Mountaineer is bijvoorbeeld ook geweest. Mag ja. ik ook wel onder de Amerikanen uh, uh, vlag scharen. En uh, er komt er nog één. Okay. Dat is Max Palman. Oh, die heb ik als Die uh, ik wel. Ja. Die komt nog. Dus uh, over twee weken moet hij uh, hier ja, bij cool. ons in de studio binnenkomen. Maar dus, uh, die volgen we ook al een tijdje. Uh, en Max komt dan weer uit deze provincie. Maar goed... Uh, uh, maar ja, dat, het is een behoorlijk rekbaar begrip natuurlijk, het hele Zeker. verhaal. Americana. Uh, we gaan zo dadelijk nog uh, even wat van jullie horen. Uh, want uh, het begint al weer tien over half negen te worden, maar ik moet nog even iets uh, laten horen. En dat is van The Bullfight, want die komen morgen ook met, uh, met, een, uh, met een album uit. En dat is, is een spoken word album. Um, ik uh, was het bijna vergeten. Maar ik denk ja, Some Divine Gift heet dat album. Uh, daar hebben, uh, die jongens van de Bullfight hebben daar een aantal namen van uh, mensen van namen uh, weten te strikken om dat uh, te doen. Barry Hay en Henry Rollins. Dat zijn zomaar even twee namen die op uh, dat album voor uh, komen. En uh, ik heb uh, gekozen voor de Incantation. Uh, als ik het wel heb, uh, de Incantation. Uh, die ook op Some Divine Gift uh, staat... Ik zou bijna zeggen, luister in oordeel zelf. Er zijn cracks in de pavement, handen onder de sink, de putrefaction, de focus op de the... I'm Nowhere. The telephone call in the middle of the day. Cracking your life into the gust of wind that rips your bravado. Fucking heat and fucking cold. Fucking heat and fucking cold. There are setbacks, but you have to go on. Yeah, you have to go on. Yeah, you have to go on. Yeah, you have to go on. Yeah, Dat ik al het uh, gras bij iemand uh, voor zijn voeten aan het weggegaan ben. Maar ja, morgen komt uh, deze Som Divine Gift uit. Dus ik geef hem een beetje het uh, voorschotje maar, uh, van, uh, van deze band. De Bullfight, mensen. Ze komen volgens mij uit uh, de buurt van Rotterdam. En uh, dan veert er sowieso één iemand op. En dat is een collega die op de zaterdagmiddag uh, zit tussen 12 en 2 en het uh, programma dat heet Zwaardvis. ...te beluisteren bij Radio Kapelle van Willem de Waard. Dus, uh, en ik ga ervan uit dat hij iets met de bullfight gaat doen. En zo niet, dan zie ik straks wel... ...de messenger wil gaan verschijnen. Maar goed, we gaan weer uh, naar uh, de mensen uit Utrecht... ...want daar komen ze vandaan. Turmoil. En ze gaan weer uh, wat uh, laten horen van ons. Dan moet ik weer even het lijstje erbij pakken... ...want anders uh, vergeet ik. Kijk, in dames ik uh, ging net de mist in. Uh, want de EP heet Volume 1, maar... O. Een single, die gaan ze nu spelen. En, uh, en is een van de singles uh, die, uh, die ze er vanaf uh, hebben gehaald. En die ga je nu horen en dat heet Evergreen. Yes. One, two, one, two, Ways. I feel the grace with every single move Het uh, eerste nummer van het tweede blokje van twee. En nu komt het tweede nummer van blokje nummer twee. Yes. Volg je het nog een beetje thuis? Ja, ik denk het wel. I like the ghost. Like a ghost. Like a ghost. Is bijna oh. rekenen he, trouwens, die oh. blokjes. Wat zeg je? Het is bijna rekenen, die blokjes. Ja, maar ook met het uh, goede titel erbij. Uh, oh, bij ja, het ja. is het Like a ghost. Like, like a ghost. ghost. Yes. Right. One, two, one, two. To break every single bone I had you close to me by day Ja, dat waren ze uh, voor dit moment uh, Turmoil. We gaan even verder met de uh, muziek uh, van Sterrenweldering. Weldering. Vorige week hebben we al iets laten horen. Was ook bij ons aan de telefoon Troubled, heet haar laatste single. Don't you come close to me. I've been here before and I've seen. What is come from here I don't like to admit. It. Maybe I am a little troubled. Everyone watching me.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 Het is de bedoeling dat Sterren wat meer van zich laat horen. Want de bedoeling is dat ze volgend jaar met een nieuwe EP gaat komen. En dit is al een single die ze vooruit heeft geschoven, troubled. Um, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. We hebben er nog eentje klaarstaan. Die hebben we vorige week voor het eerst gedraaid. Toen als Hagel die we single, maar inmiddels is die alweer bijna een week uit. Uh, jongens hebben meegedaan aan de Rob Akdaalwoord. Ze komen uit Beverwijk en ze heten Fleabag. En het nummer wat je hoort tot aan 9 uur is Hitwave.